Ik ben away een tijdje nu. me nu als een kind. every time I see face. I get the in a place. in my toes, and I crinkle my nose. Tot zover het ritme van ZFR. Via de kabel op 104.5.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 In Iran wordt binnenkort de tweede installatie voor het verrijken van uranium operationeel. Dat zegt de medewerker van Ayatollah Khamenei, de hoogste geestelijk leider van Iran. Dat Iran over zo'n nieuwe installatie beschikt, werd donderdag duidelijk. Het nieuws leidde tot een scherpe reactie van westerse landen, Rusland en China. Verrijkt uranium kan worden gebruikt voor het produceren van kernwapens. Het Belgische meisje met 56 getatoeëerde sterretjes op haar gezicht... krijgt toch geen 3000 euro van haar tatoeëerder. In een Vlaamse krant zegt de man dat het meisje in het openbaar... geen excuses heeft gemaakt voor haar leugens, terwijl dat wel was afgesproken. In juni ontstond ophef toen het meisje zei... dat ze tijdens het tatoeëren in slaap was gevallen. Ze zegt dat ze maar een paar sterretjes wilde. Toen ze wakker werd, zaten er 56 op haar gezicht. In België zijn bij een achtervolging door de Nederlandse politie twee zwaar gewonden gevallen. De achtervolging begon in Nederland toen een automobilist op de vlucht sloeg bij een politiecontrole. Op een parkeerterijd bij Minderhout sloeg de auto over de kop. De bestuurder werd eruit geslingerd, de passagier kwam klem te zitten. Twee bankovervallers zijn vannacht in het Belgische Dinant bedolven onder het puin toen ze met dynamiet een geldautomaat wilden opblazen. Eén van de overvallers kwam erbij om het leven. Hulpdiensten zoeken in het puin nog naar de andere man. Bij de explosie stortte een deel van het bankgebouw in. De geldautomaat bleef intact. Het weer. Veel zon, het blijft droog en het is 18 tot 21 graden. Ook morgen zonnige periode en droog. Dit was.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 to Tina Turner, River Deep Mountain High. Heerlijk begin zo op je zaterdagmiddag met de Muziek Boulevard. Het is 12 uur geweten. Zaterdag 26 september, dag 269 in 2009. Nog 96 dagen over in 2009. En we zitten ondertussen in week 39. En geloof het of niet, tegenover mij zit het onze eigen enige echte DJ, DJ Lever. In hey, een hele goede middag. Goedemiddag, uh, DJ Alles wel. Ja, lekker. Met jou? Le leuk dat je erbij bent. Ja, vind ik leuk. Een keertje, maar hey, je ook anders geweest. Ja, ja dat is de eerste keer wat anders. Ja, ja. Buonasera, zie je eruit. Zie je sera. Siorita. sera. <laughs> nou, dat uh, slaat allemaal natuurlijk op het vijfde Hazenzienfeest wat er gisteren was. Ja, dat was leuk, hè, he? Ja, het was, super. was Gezellig. Georganiseerd door Kees en Marta, natuurlijk. Ja. En zijn dochter misschien een beetje. Ja, Martina en de zoon Kees ja, ja. en uh, ja, de hele familie uh, in ieder geval. Uh, vandaag gaan we je even lastigvallen wat er allemaal gebeurd is in het verleden op 26 september. We gaan je lastigvallen met de bioscoop top 10. Onmerkelijke berichten en de laatste nieuwtjes natuurlijk. Jonas toch of niet? Jonas zijn we ook. Toch niet? Ja, nou, dat mag He, jij doen. Heb, heb, heb jij leuke dingen of niet? Ik heb hele leuke dingen. Nou, gaan we eens misschien draaien of niet? Ja, welke wil je hebben? Dat uh, mag jij doen. jij bent uh, de man van... De... Yeah. yeah, Shania Trane, man, I feel like a woman. Mm. Come on. I'm going out tonight, I'm feeling alright, gonna let it all hang out, wanna make some noise, and really raise my voice, yeah I wanna scream and shout. .nl ZFM Zie, Maar ze want. Ze is kind I ik wil flaunt and take But well, she Maar ze place. Ze heeft style, ze heeft grace, Ze is een winnaar. Ze lady. She's a Dus is Een heerlijk scenario Twijn. Oh nee, daarvoor was het. Hé, hey, ik weet niet hoe het met jou zit, uh, Daan, maar ben je een beetje een agressieve bij vandaag, of niet? Nee, rustig bij. Heb jij een zonnebril? Ja. Ja? ja. Kan je ook rappen een beetje? Nee, dat niet. Niet? Nee, sorry. Oh. Want, uh, ja, jij voor... ook niet. Nee, nee, nee, ik ook niet. Ik heb geen zonnebril, dus dat scheelt. Maar vanochtend even over zes is uh, radio-dj van 3FM Giel Beelen ja? bedreigd door rapper Mits. Oké, okay, wie is dat? Nee. Ja, ik ken hem ook niet, maar... Giel maakte een paar grappen over zijn zonnebril. Die een van de rippers op had. En dat iedereen wel een rap kan opnemen. Nou, mm -hmm. waarop vervolgens de ripper zei... Als ik nog één ding van je hoor over mij... Heb je een k-probleem, kankerprobleem. Ja, dat is een dreigement, ja. Dan zei een van hen vervolgens... Nou, er werd met koptelefoons gegooid. Nou, die zijn hier schaars, dus doe dat maar niet. Nee, doe maar niet naar nee, hier dan. En ze weigerden de studio uit te gaan. Nou, ik heb er net drie naar boven geschopt. Eh... Uh... Uiteindelijk heeft de beveiliging ze de studio uit uh, begeleid En in de studio was er verder weinig schade Alleen de vloer lag onder de flyers van de rippers Dus hebben we nog promotie gemaakt ook Nou, lekker is dat Nee, nee, ze ja. komen wel meteen in het nieuws daardoor Dus misschien oh. wel een goede zet geweest Ja, misschien wel Ja Hé, hey, wie, wie is dat nou weer? Ja, die ken je toch nog wel Ja, van jou, Hol toch? Van ja, en Catharine ja. Kwel want de vijf uur show komt, weer, verluid, komt na, verluid weer terug op de televisie. Heb jij dat al eens gekeken, Moni? Vijf uur show vroeger. Was je, was je, was je toen nog... Uh, was je al geboren toen? <lacht> <lacht> nou, ik weet dat het een heel aan programma is. En uh, ja, nou, laat ik zo zeggen. Mijn moeder keek het altijd, de vijf uur show. Ja, Oké, okay, dat is wel leuk. Ja. Met de Viola Holt in Katrine Kel. Oké. Okay. Dus ja, af en toe moet je het verplicht dat, meekijken. Dat, dat, dat is toch één uh, comeback uh, voor uh, dat al 20 jaar bestaat of zo? Ja, klopt. Toch? Ja, heel goed. Oké, okay. Dat heb jij uh, je hebt je huiswerk gedaan, denk ik. Ja ja, ja, ja, ja. Ik, ik onthoud wel alles hier hoor, in mijn kopie. Ja. Maar ja. Hebben we nog meer loks, of niet? Nou ja, weet je wat nog wel leuk is? Dat is nou. wel een leuk detail. Die twee meiden, die uh, Viola Holt en Catharine Kel. Ja. Deden samen dan de vijf uur show vroeger om de buurt. Mm -hmm. Ze zagen elkaar letterlijk nooit. Nee. Ze wisten bij nog net aan van elkaars bestaan af. Ja. Maar nou gaan ze gewoon samen presenteren. Dat is nog nooit gebeurd. Zo, dat is wel leuk. Ja, toch? En uh, ja, dat is voor straks. Even kijken hoe lang duurt deze nog? Ja, veel zo lang, Oké. Ah. Uh, Volumia. Ja. En hou me vast. Afscheid. Oh nee, afscheid mag ook. Hou me vast. Maar, je zit in de buurt. Die heb ik ook wel als je wil hoor. Uh, Zullen we uh, de anderen doen? Nee, laat me daar staan. Oh, Oké, okay. heerlijk. Even wegzwijmelen. Ja. Altijd bij elkaar. Mijn armen om je heen. Mijn allergrootste liefde. Dat wist ik echt meteen. De allerlaatste weken. De dagen gingen snel.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 Zou ik zeggen dat ik op je wacht, dat de toekomst naar ons slacht dan zou ik zeggen voor de zoveelste keer, wil geen ander nooit meer. Them. See ya! Tijd. Ja, denk dat wel. Nou ik zal je vertellen, dit komt juist uit onze tijd Want de dames en heren zijn allemaal geboren in 1983 en 1984 In Zweden Oh ja <laughs> Maar uh, klik lekker Heerlijk En als je kijkt naar die Marie-Eleanor Cernohout Geboren op 11 juli 1983 Wat een mopje is dat zeg oh. oh, oh, oh. Tienz met Dancing Queen uh, oorspronkelijk natuurlijk Abba, Abba Abba. Abba, Abba, uh, Abba, Abba. Die hebben op de Eurovisie Zongfestival een overwinning gehad. En 25 jaar later dachten een paar speelse kinderen. Dat was in uh, 1998, uit mijn hoofd. Ja. Uh, nee, 1999, is het jaar daarnaast. Uh, dachten ze van, nou, weet je wat, we gaan ze nadoen en we gaan een heel album maken en die gaan we coveren. Album heette doen we ook toevallig de Abba Generation. En daar kwam dat nummer vandaan. En daarna zijn ze zelf met liedjes uh, gekomen. De Abba Teens. Ja. Nou. Nou, ja, niet ah, goed. Hmm. Ja. Niet verliefd worden, daar, als je nou naar de monitor kijkt. Nee, nee, nee, nee. Nee? nee. nee? nee dat doe ik niet. Gaan we gaan even kijken. Um, dat vind ik wel grappig. Een uh, dierentuin. Ja. Zou je denken pas niet in je kofferpak. Nou, dus wel, want in Italië is een automobilist opgepakt die een complete dierentuin vervoerde. Tijdens de routinecontrole ontdekt agenten 216 pakieten. 300 witte muizen 150 hamsters 30 Japanse eekhoorns uh, 6 chameleons en meer dan 1000 moerasschildpadden. Dan moet je wel een busje hebben, Mo Nee, het was een Fiat Multipla Nee, dat kan niet Ja, echt waar, in de koffiebak van een Fiat Multipla Nou, oké okay. ik... hey, Mo, wat denk jij nou aan een dierentuin? Als jij bij... Uh, nou, vroeger art is, hè, is. Ja, maar wat denk jij aan een dierentuin? Apen Apen, Olifanten, leeuwen, orijnen, ja. schapen, apen. Oh ja, apen. <laughs> ja. Nee, maar ik ga, ik ga, ik, ik doe, uh, voor de luisteraars, voor mezelf, doe ik, werk op een, uh, op een mooi park. Oh, oh, oh, oh. gaat die weer spannen hoor. Nee, ga verder. <laughs> nee, nee, nee, nee. nee. nee op een mooi park en uh, er is ook een dier, of, uh, een, uh, nou, noem we dat? een kinderboerderij. En, uh, ja. Ik zit me wel was af te, af te wachten, vragen aan Maurice... Hoe die je over een kinderboerderij denkt. Een kinderboerderij is toch geen dierentuin? Ja, wel, een beetje ook. Een dierentuin, dat is olifant, is groot. Nee, een kinderboerderij. Nou, vroeger als klein kind, dat is wel heel lang geleden. Ik ben ook al zo oud. Vind je dat toch, of niet? Ja, over uh, een paar jaartjes. Maar we uh, herinneren me er maar niet aan. Oké. Okay. Nee, toen uh, kwam ik inderdaad ook op de kinderboerderij. Niet dan hier in het sinterpark, zeg. Eh... Jezus. Zullen we m'n muziek gaan draaien? Ja nee nee nee, heel veel kinderboerderij. Nee dat was wel leuk. Want dan had je die beestjes rondlopen en dan mocht je ze aaien en voederen en zo. Ja dat vond ik ook wel leuk. En dat was volgens mij in... Uh, Artis? Uh, nee nee nee, Bloemendaal ofzo. Dat Ja, in de buurt van Haarlem. Ja. Nee, Bloemendaal geloof ik. Bloemendaal ja. ging ik altijd met opa en oma mee, die woon in Vogelenzang. Ja. ja? nee, dat was wel leuk. Ja. kan er niks aan doen. Nee ik ook niet. Maar ik denk, even vragen. Ja, nee, dat doe je goed. Even je uh, heugsutument heug, uh, terughalen van jou. Ja, nee, dat doe je heel goed. Oké. Okay. Heb je nog wat meer, of niet? Ja, tuurlijk heb ik uh, wat meer. Uh, ongeluk? Nee, die hebben we al gehad. Een seksrobot op komst. Wil je het weten? Nou, zeg het maar. Ja, nee, een Amerikaanse specialist in robottechnieken zegt dat de komst van een seksrobot onvermijdelijk is. Uh, dat baseert hij op het feit dat elke technologie tot nu toe is gedreven door seks. Dat was het geval bij foto's in de 19e eeuw en ook bij videorecorders. Ook internet is een belangrijke bron van seks. Er zullen dus zeker seksroboten komen, al dus de professor. Zo, toch maar. Ja, dat, ga, dat gaat wel langs. Het mag geld kosten, denk ik. Wat, die seksrobotten? Ja, hoe niet? Nou ja, kijk, als je naar de wallen gaat, kost het ook geld. Dus ik denk zo'n robot ook. Ja, dat denk ik ook, ja. Maar je hebt tegenwoordig... Tegenwoordig, volgens mij is dat al zo'n auto's de weg naar Rome. Die, eh... Uh... Opblaaspoppen. Ja. Joepie. Heb wordt... jij er een? Nee, eigenlijk oh. niet. Je hebt ook over de dierentuin gesproken. Opblaasgeapen. Ja, dat weet ik. Dat heb, <laughs> gemerkt. Dat heb ik gemerkt. Oh, dat heb je gemerkt. Ja. Vertel eens. Nou, gewoon... Uh, in, in dat... Uh, in dat uh, uh, in die marketoom dan verkopen ze oplashapen of. Uh... Nee, oplashapen. Schapen, maar ook. Nee, maar bedoeld voor de seksindustrie heb ik het over. Wow, is het zo? Ja, die heb je ook, echt waar? Echt waar? Nee, daar ja. ja, geloof ik er niets van. Wanneer ben je jarig? Uh, <laughs> nog twee maanden. Oeh, ik ga even sparen voor je. Ja, doe maar. Is dat een goede? Dat ja, is goed. Oké. Okay. Wie is dit? Bigger than you. Oké, hey, flauw idee. Anouk, Nook me. met de nummer van REM. Losing my religion. Live at, Oosterpoort. live at Oosterport. Kijk okay. hè, lekker. Lekker. Goed. Heerlijk. Oh no, I've said too much. I said it up. And that's me in the corner. And that's me in the spot. Live losing my religion trying to keep eye on you and I don't know if I can do it Oh no, know I've said that true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 Time, but it was hot time, even if it was part time Now they been looking at me, smiling at me, laughing like we wasn't happy But not knowing that we're growing and we're getting married Hard loving, straight loving, bitch, I ain't doing this shit for nothing I'm here to get it popping, hopping, ride it in the fans Head blowing in the wind, sun glistening off my skin Hey, I'm nasty, you know me, but you still gonna fuck with your baby Cause I'm So I tell them niggas my name but they don't hear me though Cause I live my life to the limit and I love it Now I can breathe again, baby, now I can breathe again I'm Tired of being alone Yeah, yeah Sick so of arguing on the phone Yeah, yeah While you're telling all your friends Yeah, yeah But you niggas don't understand My, my love Cause I'm real Die er achterwerk voor miljoenen heeft verzekerd. Echt zeg waar? Ja. So. Ik geloof iets van 10 miljoen of zoiets. Als er iets met Jennifer Lopez haar kont gebeurt. Ja. Nou, ze heeft ook een lekkere kont ook. Maar dan krijgt ze heel veel geld uitgekeerd. Samen met Ja Rule hoorde je I'm Real. En daarvoor All Star met Smash Mouth. Ken je Ja Rule? Ja, wel wat voor gehoord van gehoord. Ja. Zijn oorspronkelijke naam is Jeffrey Atkins. Jay-Z wordt hij ook wel eens genoemd, maar Ja Rule staat voor Jeffrey Atkins Represents Unconditional Love Exist. Oké. Okay. Ja, het is maar dat je het even weet. Ja. Oké, dat doe ik. Ik zeg je techniek daarvan. Ik... Wat, dat er muziek opeens in ja, komt? Nee denk, joh, dat ben ja, ik. Ik. Denk, ik denk zo. Nee joh, dat doe ik allemaal. Zolang jij niet aan het toetsen komt dat alles goed. Ja, dat, <laughs> Grapje. Uh, we gaan eens kijken wat er allemaal gebeurd is in 26 september op het verleden. Oké. Okay. Daantje, wat gaat, is er allemaal gebeurd? Heel veel, zo te zien. Nou, begin bij het begin. Nou, dat mag jij doen, Dat ben ik niet goed in lezen. Nee? nee lekker nou ja, niet. bij een boterramp voor de kust van Senegal, komen op 26 september 2002, maar liefst 950, 950 mensen om. Oeh, kom niet aan mijn woorden, zeker zware hem. Sinds het Europees Jaar van de Talen in 2001 is 26 september uitgeroepen tot Europese Dag van de Talen. Zou so ik can speak every language in here? Afnou, uh, English, English, met Spaans, Franse, dit type, ja, nee heb gezien, uh, Italiano, it is, no, no, uh, no, no Italiano, no, niet Italiano. Oké, okay. Na, nou, twee aardbevingen in de regio um, Umbrije in Italië, voorzaak ja. op 26 september 1997 grote schade aan historische gebouwen en kunstwerken. Mm -hmm. okay. En de Taliban nemen op 26 september 1996 Kabul in beslag. Bezet. Gregory Kingsley, een Amerikaanse jongen van 12 jaar, spant een scheidingsproces aan tegen zijn natuurlijke moeder. Op 26 september 1992 geeft de rechter hem gelijk. Hij mag zich voortaan Sean Rush noemen uh, als zoon van zijn pleegouders George en Elizabeth Rush. Nee, het is maar dat je het weet. En dit is wel grappig, dit is wel voor Roy een uh, goed project om te doen. Want op 26 september 1991 betrekken acht personen voor twee jaar de afgesloten kas Biosphere 2 in Arizona. Twee jaar opgesloten zitten, Roy? Hmm. Nou ja, de slag om Arnhem wordt op 26 september 1944 afgebroken wegens te sterke Duitse tegenstand. En in 1907 krijgt Nieuw-Zeeland de status van Dominion binnen het Britse geme gemeentebest. En op 26 september 1904 benoemt de Britse regering Earl Grey... ...tot gouverneur generaal van Canada. Ciao. Ja. En het is waar dat ik het allemaal weet. Hey, wat staat er precies in het midden van Eindhoven? Een toren. Nou, ga daar maar even over nadenken. Het volgende uur <laughs> ga ik je vertellen wat er staat. Is goed. Precies in het midden van Eindhoven. Psy Psy een, een, een stadion, denk ik. Nee... Uh, ik hou het nog eens even spannend, jongens. Ja, ik weet het al, want is ook die vraag natuurlijk niet. Nee, dat weet ik, maar daarom uh, kunnen de luisteraars dus ook even luisteren. Nou, hij straks. Ja, ja. Nou. <laughs> hey, dat gaan we doen. Nou, wat gaan we doen? We gaan. Uh, Slaap lekker. Dicky Dix en Eve, de Rover. Rover. Alright. Slaap lekker. Dag. Doei. En dan hoor je Wake Me Up before you go, go van Wim natuurlijk. En dan hebben we ook nog Irving de Fire klaar. Zo'n Simply Red. Smee Denters, want die is binnenkort jarig. Ja. gaan we het zo nog even over hebben. Komt ja. Kom je. Is wat ik zei tegen haar. Slaat lekker ding, want jij is lastig. Nog meer jij is fantastisch toch. Hé, is wat ik zei tegen haar.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 het is spanning aan het wachten op het geluid van de... Het... het zat snor, maar ik wou de vlag niet uithangen Nee, ik ben verre van het player, dus speelde het op zeef Vroeg hoe mijn eerste date ergens in een café. Zo'n gezegd kwam ze rustig aan, gewandeld Een overduidelijk geval van elegantie De tijd trok zich vrij weinig aan van ons Tot de tent sloot en ik zei Hey, ik zie je later nog Ze lachte ernaar, maar zei Ik wil nog niet vertrekken Een paar uur later zei tegen haar Slaap Slaap lekker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 Het plaatje van Tavares is chic.